5 uur, Jobboot met het NOS Journaal. Bedroefde reacties op het overlijden van Johan Cruijff. FIFA-voorzitter Infantino noemt Cruijff een van de beste spelers die er ooit is geweest. Hij roemt het elegante spel van Cruijff een inspiratie en een bron van bewondering voor de fans. Volgens KNVB-directeur van Oostveen wordt de oefeninterland Nederland-Frankrijk van morgenavond een eerbetoon aan Johan Cruijff. Premier Rutte zegt dat Kruijf zich ook na zijn carrière enorm heeft ingezet voor onze samenleving. Hij noemt het voetbalicoon een visitekaartje voor Nederlands. Ook de bewoners van Amsterdamse wijk Betondorp zijn geschokt over de dood van Kruijf. Ze leggen spontaan bloemen neer bij het huis waar hij opgroeide. Kruijf overleed vanochtend in Barcelona. Hij had longkanker. Johan Kruijf was 68 jaar. Radovan van Karadzic gaat in beroep tegen het vonnis van het Joegoslavië-tribunaal. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Karadzic is vanmiddag door het tribunaal veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf... wegens onder meer massamoord. Hij wordt door de rechters politiek verantwoordelijk gehouden... voor de dood van 8000 moslimmannen in Srebrenica. Verder is hij schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid... zoals moord, uitroeiing, vervolging en deportatie. Karadzic was de leider van de Bosnische Serviërs... tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90 in Keulen is de eerste verdachte aangeklaagd... in verband met de aanranding tijdens Oud en Nieuw. Dat heeft het Duitse Openbaar Ministerie bevestigd. Het gaat om een 26-jarige Algerijn... die samen met tien andere mannen een vrouw in het station omsingelde... betaste en haar mobiele telefoon heeft gestolen. Hij wordt verdacht van aanranding en diefstal. Wanneer zijn proces begint is nog niet bekend. Tot nu toe zijn er voor de gebeurtenissen tijdens Oud en Nieuw... drie daders veroordeeld wegens diefstal. Ze kregen voorwaardelijke straffen... nadat ze al wel twee maanden vast hadden gezeten. De man die ervoor zorgde dat het station van Maastricht gisteren twee uur werd gesloten, is waarschijnlijk betrokken bij Mensensmokkel. Politieagenten vonden dat de man zich verdacht gedroeg en hielden hem aan. Tijdens het verhoor bleek dat de man van 23 uit Brussel zich vermoedelijk met Mensensmokkel bezighield. Dat wordt nu verder onderzocht. Hij blijft voorlopig vastzitten. Het weer bewolkt en hier en daar regen of motregen. Vanavond overwegend droog, vannacht opnieuw regen. Ook morgen overdag op veel plaatsen regen. In de loop van de dag vanuit het westen droger en af en toe wat zon. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Er staat 4 kilometer tussen Stroem en Knopend Hoevenlaken. A4 richting Amsterdam. 3 kilometer tussen Hoogmade en Knopend Burgerveen.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 Dan nou, we even toe aan het laatste uur van deze uitgebreide matchbox. Uh, we hebben het uh, laatste uur behoorlijk wat uh, gekruide muziek. Zal ik maar zeggen, er zitten heel weinig echte rustpuntjes tussen. Laten we van gauw beginnen. De eerste twee komen uit 1969: de Credence en de Joe Jeffrey Group. Veel plezier! In de categorie uh, One Hit Wonders, de Joe Jeffrey Group en My Pledge of Love. En we begonnen met een groep die uh, duidelijk meer dan één hit heeft gehad, The Credence Clearwater Revival. En dit was hun allereerste hit, Proud Mary. We gaan naar 83 naar de LP Synchronicity van The Police. En een van de tracks Every Breath You Take. <mys> van de geel.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 van Mud en Rocket. Met uh, Dynamite en uh, Tigerfeet hebben ze ons ook nog zo'n heel apart dansje geleerd. Ik ga niet meer weten hoe het gaat. Misschien hebben we er nog een uh, filmpje van. Dat zou zomaar kunnen. week um, Zaterdag zaten we gezellig met uh, het gezin te dineren in het pannenkoekenrestaurant. En daar klonk opeens uit een telefoon dit nummer. MUZIEK Van uh, het album Who's Next? En hoe kom je nou aan de titel Baba O'Reilly? Pete Townsend had bewondering voor twee mensen: Maher Baba, een geestelijke, en een Engelsman, Tim Riley. En dan kom je heel makkelijk aan Baba O'Reilly. Uh, we blijven even in de gekruide muziek. Hier zijn de Bee Gees en Nights on Broadway. You. You'll be my reason and I'll be yours. Remember me. But I'm the boy they stood in line for. Have you got just a little time for me tonight? ZANG EN the boy you gave your heart to Don't you think we've been apart too long this time But You've been on my mind Say do you remember me Remember how And took us off to distant places we'd never seen Do you remember now But well, I still got my song and I can sing it My guitar plays beneath my fingers Have met 1978, You Don't Bring Me Flowers, en dat was Neil Diamond met Remember Me. Zijn we toe aan The Beatles en aan de laatste twee nummers van het album, With The Beatles. We draaien Not A Second Time, een John Paul compositie, en de opname daarvan was 11 september 1963, en daarna Money, That's What I Want, onder andere geschreven door Barry Gordy, The Beatles. Wondering why I cried For you And now you've changed your mind Twee tracks van het album With The Beatles. En vanaf volgende week gaan we beginnen met A Hard Day's Night. Uitgebracht op 6 augustus 1964. Dus bijna 52 jaar oud. Volgende week dus. Maar nu zijn we toe aan de Eagles van de LP The Long Run. So Tonight uit 1979. Uh, we gaan een 3 in 1 doen. En de, in de hoofdrol vandaag Peter Frampton. Die kennen we als uh, solozonger. Maar daarvoor was hij lid van H.E.R.D. En daar, hij, daar was hij de solo vocalist. En ook nog lid van A Humble Pie. En daar zong hij ook een deuntje mee. Peter Frampton. Only you can help yourself. So try not to mislead her. many foolish things. But deep inside you need help. ooh you got to believe me just don't Met Peter Frampton in de hoofdrol. Hij zong Lead by the Herd en I Don't Want Our Loving to Die. Daarna als soloartiest met Show Me the Way. En tenslotte Humble Pie met Natural Born Boogie. De laatste alweer, een instrumentale van de Champs. Hier is tequila. afgelopen, want hier zijn Les Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues Vier uur lang lekker muziek gemaakt. eerst met Willem en daarna zelf volgende week zijn we er weer, we wensen u een uh, fijn weekend, fijn paasweekend uh, veel plezier is op het meteen met Thomas en hem uh, Jong Zandvoort en tot de volgende week